Zes uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. Er is een extreem rechts netwerk actief binnen het Duitse leger. waar zeker vijf militairen bij zitten. Dat zeggen Duitse onderzoeksjournalisten. De zaak kwam aan het rollen toen afgelopen donderdag een Duitse militair werd opgepakt. Hij had zich laten registreren als Syrische vluchteling. en was vermoedelijk van plan om zelf een aanslag te plegen. om vervolgens asielzoekers daarvan de schuld te kunnen geven. De Duitse minister van Defensie heeft een bezoek aan de VS afgezegd vanwege de kwestie. Ze wil voorrang geven aan het onderzoek naar de militair. Zweden stopt met de tijdelijke paspoortcontroles op treinen vanuit Denemarken. Die werden twee jaar geleden ingevoerd om de toestroom van asielzoekers tegen te gaan. Nu er veel minder migranten naar Zweden komen, stopt de regering er weer mee. Wel worden er nog andere maatregelen genomen om de grenzen in de gaten te houden. Zo komen er meer beveiligingscamera's en worden auto's bij de grens gescand met röntgenapparatuur. De Europese politieorganisatie Europol heeft zo'n 2000 extremistische berichten en video's gevonden op internet tijdens een grote actie tegen online terrorisme. Het gaat bijvoorbeeld om berichten waarin mensen worden geronseld door terroristische organisaties of waarin wordt opgeroepen tot het plegen van aanslagen. De actie was vooral gericht op materiaal van IS en Al-Qaeda. In Sochi heeft bondskanselier Merkel gesproken met president Poetin. De twee hadden het onder meer over het conflict in Oekraïne en de oorlog in Syrië. President Poetin zei tegen Merkel dat hij voor onafhankelijk onderzoek is naar de gifgasaanval in Syrië begin vorige maand. Tot nu toe blokkeerde Rusland elk voorstel daarover binnen de VN-veiligheidsraad. Het weer dan, vanavond en vannacht overwegend bewolkt en regenachtig. Morgen trekt de regen eerst weg. Later komen er vanuit het oosten nieuwe buien het land binnen. Mogelijk met onweer. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Show. Dit is René Passet van de ANWB. Dit zijn de files in de Randstad met de meeste vertraging. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Delft en Dorp, 15 kilometer... De A10 Noord, de ring van Amsterdam tussen Schelling-Wouden en Tuindorp-Oostzaan, 5 en 20 minuten extra. De A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Nieuwendijk, 8 kilometer. En de A44 Amsterdam Den Haag tussen Geest en Wassenaar, 20 minuten in de file bij de verkeerslichten bij Wassenaar. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM in de avond. Ja yeah, dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van ZFM in de avond live. We hebben een bomvol uitzending met onder andere Peter Beense. De Wannabes. En bekend van Utopia, Danny Diego. Verzoekjes 023 573 Dus nu, dames en heren, heeft u een verzoekje 023 573 0393. Natuurlijk hebben we ook onze vaste items in deze CFM in avond live. Vergeet het showbiz nieuws van Tijmen niet. We gaan natuurlijk de dubbelhit draaien. Dit keer een hele leuke dubbelhit. En welke tv-tune hebben we dit keer gekozen? Blijf lekker luisteren, dit is CFM in avond live. En uh, ja, Tijmen, jij bent er ook weer gezellig. Ja, ja, we zijn er weer, gelukkig. Leuk dat je er weer bent. Ja, best eventjes een tijdje afwezig. Ondertussen ben ik ook ziek geweest. En vorige week hadden we storing. Ja, jij vertelt het net, ja. Maar, ja. Uh, ja. Midden in de uitzending gewoon geen internet meer, geen muziek meer te kunnen draaien. Helemaal niks. Ja. Helaas, helaas. Maar we zijn er weer. Gelukkig wel. Hoe was jouw week, Timon? Ja, een lekker weekje gehad. Lekker, uh, lekker gewerkt, druk geweest. En, uh eindelijk weer een beetje uh, op weg uh, kunnen gaan. Ja, ja want je had heel even een week ziekenhuis. Hè? Daardoor kon je de eerste week niet. Ja, klopt. En uh, is dat allemaal oké okay gegaan? Ja, super gegaan. Ja, ja. en uh, het is zoals het moet gegaan zijn? Uh, voorlopig gaat het uh, inderdaad zoals het uh, moet gaan. Nou, wens ik je alle succes van de wereld. Ja, yes, dankjewel. Hoe was jouw week? Ja, mijn week was uh, na de uitzending best wel drukke week gehad. wat. vorige week hadden wij Vindt het Zandvoort. Daar moest ik best wel van bijkomen. Dat het is een weekend lang allemaal Volkswagen-ouders. Hartstikke leuk. En um, ja, dus daardoor heb ik eventjes een rustig weekje gehad. En afgelopen week vanaf het weekend eigenlijk volop bezig geweest met leuke dingen. Ik ben naar de kermis geweest. Ik ben lekker naar de bios geweest, naar Beauty and the Beast. Een leuke film trouwens als een aanrader. En, um, ja, en, en ook nog een hele leuke strandwandeling, of nee, duinwandeling gemaakt. En ik loop de duinen uit. Overal politie. En ik denk, wat is hier nou weer gebeurd, hè? Maar ja, zoals je ook hebt kunnen lezen in de, in de kranten en in de media. De duinen stonden in de fik. Ja, het was een pittig brandje. Las ja, het was een pittig brandje. En uh, ja, ik was blij dat ik al op tijd de duinen uit was. En uh, dat ik niet uh, mede ontruimd had moeten worden met mijn hond. Maar het was wel, een, uh, was wel even pittig denk ik voor de brandweer. Maar voor de rest is mijn week lekker goed gegaan. Lekker aan het verbouwen op mijn werk. We zijn een, een heel mooi appartement aan het bouwen. En uh, het gaat lekker. Lekker weekie. Lekker weekie. En uh, ja, de week was ook... Uh, vorige week wilde ik het eigenlijk al bekendmaken tijdens de uitzending. Want het nieuws was net vers van de pers. Maar het, het kon niet. Het kon niet, uh, Timon. Ja, want je had storing. Ja, want ik had storing. Ja, en, en toch wil ik het even weten. Wat vind jij van dat de arena de Johan Cruijff Arena gaat heten? Ja, het had al veel eerder moeten gebeuren. Ja, het heeft een beetje te lang geduurd. Een beetje te lang geduurd. Ook uh, toen, uh, toen de beste man nog leefde... had het misschien al moeten gebeuren. Ja, ja, ja. Dat is wel wat hij verdient. Zeker weten. Ja, en bij de opening van de Arena... zong er een zangeres, hè? Weet jij dat? O, nee, weet nee, niet. Nee, want nee. je was wel heel jong, hè? Ja, heel erg. Ja. Hey, wij gaan er lekker naar luisteren. Dat was de zee van Treintje Oosterhout. Daarmee werd, werd de Arena geopend. Allemaal met, allemaal mooi. De opening was eigenlijk heel mooi. Misschien is dat nog even leuk om te vertellen... Het uh, was echt heel leuk. Uh, het was een, ze hadden een heel mooi blauwe doek gespannen over het veld. En dan vaarden er allemaal bootjes over van allerlei voetbalclubs. Ook PSV en a Feyenoord en allerlei andere clubs. En ondertussen het, uh, werd het veld geopend met, met dit liedje. That Dit moment vond ik eigenlijk wel heel erg geweldig, hoor. Ja, ik was erbij. Ja. Heel vet. Ja, het was ook heel vet. En dan al die bootjes over de arena. En dan opeens was het veld geopend. Met Treintje Oosterhuis. Geweldig, toch? Ik, uh, ik weet ja. niet, jammer dat ik er niet bij was. Nee, en als je die muziek hoort, jongen. En, en dan, dat vind ik helemaal mooi. Ik vind het echt heel erg mooi. Dus uh, ja, sorry, ik ben een Ondertussen beetje... Ondertussen probeer ik mijn... Ja, je koptelefoon uh, doet het niet, hè? Nee, die is... Uh, of die heeft het begeven... Of iemand heeft een plakpuntje eroverheen geplakt, maar... Ja, daar is iemand slordig mee omgegaan, denk ik. Ja. Maar ja, ach, ach, ach. Hé, hey, timer, uh, ja, we hebben zometeen Peter Beens in de uitzending. Leuk, gezellig. Ja, en die gaan we even bellen. Ja, gaan we bellen. We hebben een leuke dubbelhit zometeen. Dus we hebben een bomvolle uitzending. Uh, verzoekjes uh, zijn natuurlijk welkom op 023 0393. En uh, ja, we hebben een uh, leuk verzoekje van Peter Pijlman. En dat is uh, van Jaap Reesema. Die kennen we natuurlijk van het uh, programma X-Factor die hij heeft gewonnen. Stoont. Uh, stoont, hoor je mij. Don't uh, stop. Was Believe. Stoned. Was hij stoont. Was <laughs> hij stoont. Living in a lonely world. She took the midnight train going. Lekkere muziek hoor je hier op de Zandvoortse Radio Wij zien hem in de avond live. Jaap Rezema, aanvraag van Peter Pijlman uit uh, IJmuiden. En uh, ja, dat, uh, dat is altijd leuk als er verzoekjes uh, binnenkomen. En uh, ja, het is letterlijk vandaag een bord op schoot gevoel. Goedenavond Peter Beense. Goedenavond, goedenavond. Alles goed? Ja, zeker weten. Als eerste eet smakelijk. Ja, dankjewel, dankjewel. <laughs> Ja, ik, heel toevallig kom ik terecht in een restaurantje en uh, ik zit te kijken op mijn papieren. Ik denk, oh, ik was al gebeld. Ah, ja. ja, dat klopt. Zeker, gezellig. <laughs> ja, je bent toch al een van de ja, gezelligste zangers van Nederland. Als, als jij er bent, is het een feest? Ik doe mijn best. Ik, doe mijn, ik bedoel, uh, ja, ik, ik, ik, ik kan het niet over mezelf zeggen, maar ik doe mijn best ervoor. Nee, zeker. Dat mogen wij zeggen, toch? Ja, dat is goed. Dat is goed. <laughs> <laughs> Peter, uh, ja, we we gaan natuurlijk van tevoren altijd even kijken wat er rond jou speelt. Maar je gaat dan een, ja, een concert geven met, uh, met twee vrienden. Dat gaat kloppen, ja. Ik heb uh, natuurlijk uh, die tv-uitzending gedaan. Uh, uh, drie man sterk met, met uh, Django en met uh, Frans. Frans Duits en Django Wagner. En uh, eigenlijk uh, aan de hand van het uh, tv-programma, wat ontzettend leuk was trouwens. En afgelopen vrijdag was de, laat, uh, de laatste aflevering ervan. En heel misschien komen we er nog een vervolg op, maar... Aan de hand van dat uh, programma hebben wij, uh, zijn we gaan zitten en zijn we gaan praten en hebben we besloten om een uh, concert te gaan geven. Nou, helemaal leuk. Dus dat uh, wordt uh, 27 oktober gaat het gebeuren in de Avas Live, oftewel de Heineken Musical. En uh, daar aan de hand van dat zijn we ook bezig met een, uh, met een nieuwe album. Dus uh, met z'n drieën. Uh, oftewel, uh, we zijn op, op papier heten we Echte Vrienden. En uh, dat gaan wij, uh, zo gaat het concert ook weten, echt vrienden. Nou, helemaal leuk, wat kunnen we een beetje van het concert ja. verwachten, Peter? Ja, we zijn dus druk bezig met een uh, hele album op te nemen, dus met eigen repertoire. En uh, natuurlijk uh, uh, gaan we ook ons uh, persoonlijk repertoire nog doen, dus uh, ja, eigenlijk een, een, een, een drie man sterk uh, gebeuren. En het wordt, uh, ja, moet, moet eigenlijk een, een, een, een thuiskomgevoel worden eigenlijk uh, op z'n dag Paul voor miliair. Doe maar lekker normaal. Dan is het gek genoeg. Gewoon lekker gezellig. Slokje erbij. hapje erbij. Gezelligheid. Lekker meezingen. Lekker meefeesten. Dat is het mooiste. Ja, want dan is de avas Live toch wel de perfecte plek er eigenlijk voor. Want het is intiem. En een hele mooie concertzaal. Ja, het is, weet je. Het heeft een, een bepaalde persoonlijkheid. Uh, die zaal. En qua geluid is het fantastisch daarop. Uh, je kan onder het, onder het feest een keer gewoon je slokje drinken. Je kan... Uh, dicht bij het podium lekker feest vieren, dus uh, wat dat betreft, uh, nee, hele, ik vind het een van de, van de betere spellen, zeker weten. Nou, helemaal geweldig. Ik heb ondertussen een radio van een, een vraag van een luisteraar van uh, Rico Verhoef. en uh, Rico die vraagt: um, uh, het, het, het café die jij had in Amsterdam, is hij nog van jou? Nee, ik moet uh, Rico teleurstellen. Ik heb uh, twee jaar geleden heb ik eigenlijk uh, de knel doorgehad. Uh, toen heb ik het verkocht. Het is namelijk zo dat ik het uh, 27 jaar de zaak gehad en ik heb het uh, na alle volle tevredenheid gedaan, ik vond het hartstikke leuk. Alleen op een gegeven moment uh, na een jaar of 21 heb ik gezegd, uh, ik ga het wat iets rustiger, iets rustiger aan doen. En toen heb mijn dochter, uh, die zou het overnemen, die heb het uh, vier jaar lang gedaan. En uh, die heb op een gegeven moment gezegd van, papa ik, ik wil ook het nachtleven een beetje uit en uh, ik wil gewoon overdag gaan werken. Dus toen heb ik gezegd ook tegen mijn dochter... Ik zei, nou ja, moet je luisteren... als jij geen zin hebt om door te gaan... ik ga er niet zelf weer mee door... en dan ga ik de zak verkopen. Dat is twee jaar geleden dit. Ja, nou, dat is, dat is jammer... maar ja, de, de toekomst van jouw dochter... is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Erg belangrijk. En die heeft nu lekker een, een, een restaurantje... Die is er begonnen in, in Spanje, in Caravela. En daar zit ze vlakbij het strand. Ik heb ze een heel mooi, goed restaurantje heb ze gepakt gekocht, gepakt, ja. En dat gaat fantastisch. Het is uh, ze zijn nou voor het tweede seizoen bezig. En dat uh, gaat uh, fantastisch daarom. Nou, geweldig. Ja, het was ook op RTL, of op RTL 5 te zien, hè, bij de Real Life Soap van Barbie en, uh, ja, klopt. en Mike. Dat was, uh, cool. ja. ja, dat was, was, was even gezien uh, Want uh, ze waren nog in twijfel of, uh, of ze die, toen die andere zaak ook zouden nemen, uh, Barbie. Uh, maar dat was eigenlijk ook, uh, ons eigen gebeuren. Ja. Dus uh, wij, wij waren gelukkig. Gelukkig waren we eerder. <laughs> nou, gelukkig. Toch? Komt blij toe. <laughs> even hey, bellen, ook natuurlijk, over je single. Ja. Weet ik wat liefde is? Nu weet ik wat liefde is. Het is, uh, ik, ik laat ik het zo zeggen, ik was uh, met uh, Frank de Kooije, de, de tekstschrijver. En uh, de dame die erbij hoort, ik heb even de naam van kwijt, maar dat maakt niet uit. Uh, waren we waren in de studio aan het praten en toen zei ik op een gegeven moment van. Nou, ik, zeg, ik zou wel weer voor de zomer een vlot nummer uit willen brengen. Toen zegt hij, nou, wat voor nummer dan? Ik zeg, nou, een nummer al uitspreken wat ik je zeggen wil. Een nummer wat ik vroeger uitgebracht heb. Toen zegt hij, nou, we gaan eens kijken, we gaan schrijven en we gaan doen en uh, kijken wat eruit komt. En dit nummer is eruit gekomen. We hebben wat textuele dingen nog een beetje veranderd. En uh, dit is eruit gekomen en dat is opgenomen. En ik moet eerlijk zeggen, uh, nou, naar alle tevredenheid, want dat komt overal heel goed binnen. Wordt overal heel goed gedraaid, dus... Uh, ik ben wel heel blij. Nou, natuurlijk heb ik hem voorgeluisterd... en wij gaan hem zeker ook vaker draaien hier op de radio. Dat is beloofd hierbij. Ja. Ja, zeker je. Heb je ook een mooie clip erbij? We hebben ook een clip erbij. Dus die wordt ook heel veel gedraaid op uh, TV Oranje. En uh, bij de Tros is pas gewoon gedraaid bij uh, de top 20. Dus wat dat betreft... Uh, nee, je wordt uh, goed, goed ontvangen en goed gedraaid ook. Dus er uh, mankeert helemaal niks aan. Nou, super, super, super. Peter, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw tijd... En ja. Uh, ja, ik denk dat je mij wel gaat zien tijdens het concert. Of ik jou vooral, denk ja, dat ik. Dat vind ik het leuk, zeg. En uh, wij gaan het uh, plaatje maar draaien. Ik zeg, kondig hem maar aan. Nou, ik wil jou eerst even bedanken voor, uh, voor alle medewerking natuurlijk. En uh, voor, voor, voor het draaien van de plaat. Zeker. Mochten er mensen nog geïnteresseerd zijn in kaarten. Uh, echtevrienden.com kun je op de website uh, terugvinden. Uh, waar de kaarten te koop zijn en uh, wat ze kosten. Dus echtevrienden.com. En uh, anders in ieder geval op onze websites uh, van, van, van Django, van Frans of van mij. En uh, nou, bij deze wil ik in ieder geval uh, jou vast bedanken. En uh, nogmaals, hier is mijn eigen nieuwe single. Uh, <laughs> nu weet ik wat liefde is, sorry. maak je uit. Dankjewel Peter en uh, heel veel succes met de voorbereidingen. Dankjewel. Hoi. bedankt gedaan. Doei, doei, Vroeger was ik zo'n jongen, charmant en snel een beetje daten, je kent het wel. Altijd voor eventjes, ik vind me niet zo gauw. Een prima leventje, en dan ontmoet ik jou. Nu weet ik wat liefde is, het is me zomaar overkomen. Waar ik alleen maar van kon dromen Ja, ja, raakt de juiste snaar Elke twijfel werd genomen Nu weet ik wat liefde is Nooit meer wil ik alleen zijn Dit is te geheim. Dicht bij jou zijn, daar is mijn plek. Ik kan mijn geluk niet op, sinds jij me hebt gezegd: Oh lieve, ik hou van jou. Ik droom niet, dit is echt. Nu weet ik wat liefde is: Het is me zomaar overkomen. Maar ik alleen maar van kon dromen. Ja, ja raakte juist de juiste snaar. Elke twijfel werd genomen. Nu weet ik wat liefde is. Komt er besef? Hey, wat heb jij met? Peter Beens op uw radio. Nu weet ik wat liefde is. Hier op CFM Zandvoort. Geweldige plaat. Leuk dat hij even tijd had kunnen maken hier voor de Zandvoortse radio. Ik ben hartstikke blij. En hij heeft een leuke belofte gedaan, joh, net aan de telefoon. Maar dan ga ik u nog even lekker niks over vertellen. Dames en heren, dit is nog steeds CFM in Avond Live. Wilt u een uh, verzoekje indienen dat kan? 023-573-0393 of doe dit via mijn privé-facebook Roy van Buringen. Zoek het op en uh, kijk mee live wat er in de studio gebeurt. Want er gebeuren altijd leuke dingen hoor, met die timen. Echt waar. Echt waar. In ieder geval, blijf lekker luisteren. Zometeen hebben wij de dubbelhit. En uh, ja, die heeft alles te maken met Gerard Joling en Tino Martin. Nou ja, dan weet u het misschien al. Wij gaan draaien. Helemaal Hollands. Vorige week in de uitzending. Oh wat een meid. Had ook een dubbelhit kunnen zijn. is vrijdag Zou heerlijk zijn, ik ga als koppionnen Klopt naar haar toe en ik voel me klein Ze is zoals een echte vrouw moet zijn Wat een karrier van de meid Oh ik, ik heb steeds de kriebels als je naar me kijkt Ik ook wel eens wat wow, oh, wow, Dat dacht ik laatst toen ik uh, Timers een vlog uh, keek. Maar ja, laten we dat maar niet zeggen. Uh, we gaan uh, verder met het, uh, de, de dubbelhit, hè Timer? De dubbelhit? Hey, laat maar, oké. Okay. Uh, de... <laughs> <laughs> ben je van je stukken? Ik zeg niks. Nee. nee, maakt niet uit. Het is tijd voor de dubbelhit. Ja, ik kondig hem maar aan. Ik moet hem aankomen, oké, okay, ga ik ja. doen. Ja, toen ik nog een uh, klein jongetje was... Nee, uh, overdreven. Ik, ik was denk ik 16 jaar... En toen uh, ging ik, uh, woonde ik in Velsen, in de gemeente Velsen, in Velsenbroek en in Zandpoort Noord. En daar leerde ik een zanger kennen en die heet Marco, Mark Benz, Of Marco heet hij officieel, maar hij, zijn artiestennaam is Mark Benz. En hij uh, trad vroeger ook regelmatig op op het circuit. En hij heeft bij mij op het artiestengala in uh, Centerparks uh, opgetreden. En hij heeft allemaal hele leuke liedjes uitgenodigd. Nooit uh, te vinden op uh, Spotify of te downloaden. Nee, alleen maar via YouTube te luisteren en uh, hij heeft een liedje uitgebracht Mijn Liefde, die ga ik als eerste draaien en luister maar goed als u het liedje van Gerard Joling en Tino Martin heeft geluisterd. Dit is Mijn Liefde van Mark Bens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 吃吧 Nacht hier bij me, beloof dat je nooit weggaat. hou me vast, ik heb je nodig. Geloof me, het is nog niet te laat. Ik wil weer met jouw liefde leven altijd heel dicht bij jou zijn. I'll by van uh, Mark Bens. Uh, het uh, had een... Uh... <lacht> <lacht> dit kan echt niet, jongens. <lacht> het heeft nog steeds met mijn opmerking te maken. <lacht> Laten we snel naar de volgende plaat gaan. En uh, ja, Die is van Timo Martin en uh, Gerard Joling. Die hebben een duet opgenomen. Gisteren bij RTL Boulevard te zien. En ja, als je goed luistert... is het een dubbel hit. <lacht> niet te veel lachen hè, op die radio. Oh. Laat lijkt la net als waarheen leidt de weg, dit nummer. Nee, ik wil niet weten wat je doet of waar je bent. Ik me vast aan wat ik van jou heb gekend. Ik deed mijn best jouw hart voor altijd weer te winnen. Nog niet zo lang geleden dat we de nachten samen deelden. Jij mij uit het niets niet weten. Beter was jou te vergeten. Want je wou een ander leven, dus ik moest je laten. I'm oh te horen valt me zwaar, maar het is beter al de vrienden het andere. Maar het helpt niet als ik steeds weer aan jou moet denken. Nog niet zo lang geleden dat we de nachten samen deelden. Jij mij uit het niets liet weten. Beter was jou te vergeten, want je wou een ander leven, dus ik moest je laten. leven van Gerard Joling en uh, Tino Martin. Of eigenlijk andersom moet ik het zeggen. Want het is wel een productie van Tino Martin. Het zou me ook niks verbazen dat uh, hij binnenkort uh, te zien is. Ook in uh, Tino Martin zijn concert natuurlijk met dit liedje. Daar ga ik eigenlijk wel een beetje van uit. Dat is toch wel een beetje logisch als je een duet opneemt. En dan geef je een concert in juni. En dan uh, zou je eigen single niet ge ge gezongen worden. Nou, het zou wel leuk zijn als je erbij is. Ja, ik, ik, ik ga er wel van uit. Het was gisteren bij het Boulevard te zien. Het was hartstikke leuk. Hey was... Tijmen, je kijkt. Hey, hallo. Ja, leuk. Dat ik op Facebook. Ja, gezellig. Hé, hey, we gaan eventjes, uh, ja We gaan een volgend liedje draaien. Ik wil jou. Roy moet uh, iets bekennen. Ik wil jou. En jij wil mij. Ik wil jou. Als ik jou daar zo zie staan met lange blonde haren, je bent echt niet te weerstaan. Dan wil ik je beminnen staan mijn armen om je heen. Ik wil je warmte voelen, ik wil jou, ja, jou alleen. Jij bent mooier dan de mooiste hier op aarde, schat. Als ik je zie, dan wil ik binnen, god, ik explodeer. Het heviger en heter dan de sterkste ploegaan. Als volk ik Wesley Broens, bekend van Oh, oh, daar gaan we weer. Oh, oh, Gerso bedoel ik daar natuurlijk mee. En uh, hij doet het aardig goed. Hij is eigen real life soap uh, nu op RTL XL en uh, nog heel veel meer. Dus uh, wel leuk. En ik uh, denk dat er nu wel binnenkort een nieuwe. Uh, ja, oh, oh, daar gaan we weer komt. Denk ik zomaar. Kijk je dat voor het programma's timer? Oh, oh, daar gaan we weer? Ja, of Oh, oh, Gerso of uh, in die trant. Nee, oh oh, heb ik wel gekeken. Dat vond ik echt hilarisch. Ja, en oh oh, daar gaan we weer ook, hoor. Nee, heb ik niet gekeken. Nou, oké, okay. afgekeurd dus. Ja. Hé, hey, het is binnenkort Moederdag, hè? Oh shit. Ja. Oh o shit. De veertiende. Veertiende is Moederdag. Oh, oké. Okay, en ehm, was... um, wat doe jij eigenlijk altijd met Moederdag? Wat doe ik met Moederdag? Ja. Dat koop je dan, zet je je moeder dan in het zonnetje, of denk je ach, het is commercieel, laat maar. Nou, dat ik niet. Nee hoor. Uh, ik zorg voor een ontbijtje en een uh, cadeautje. Nou, dat is wel heel lief. Want ik, uh, ik stuur mijn moeder een appje en dan uh, ga ik weer verder. Nou. Nee hoor. <laughs> nee hoor. Dat kan ik, niet uh, yeah. nee. en ik, de enig, Vorig jaar heb ik er niks aan gedaan, omdat ik toen iets anders te doen had. Ja. Maar meestal doe ik wel wat. excuses. Meestal doe ik wel wat. Meestal. Meestal. Doe je wel wat. Meestal. Dit keer ga ik de single kopen van Michael Nobbe. Michael Nobbe is vriend van de show. Hij is al regelmatig hier op de radio te horen geweest. Die ga je kopen? Die ga ik kopen, ja. Voor je moeder. Downloaden. En via een e-mail sturen. Nee, grap. Nee, ik ga wel fysiek uh, Hoes hoor. Via de link. Via de link sturen. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Dat is heel erg asociaal, toch? Je moet hem. Um, ik ga een fysiek een singeltje kopen. Oh. En uh, dan, uh, ja. Doe nou een ontbijtje, man. Kom op. Nee, dat ga ik ook doen. Ik woon niet meer thuis, hè. Dit is ja, mama nou, van Michael en... Nobe. Het ja, is een dubbel liedje. Moet je maar luisteren. Nou, ja, mama. maar een liedje waar we er vooral niet doorheen moeten praten. Oh, sorry. Nee, ja, sorry. sorry. Oké, okay. ja, mama. <laughs> Michael Nobe, dames en heren. Mama. Downloaden zou ik zeggen. Zo'n mooi nummer. Maar alle mama's van antwoord. Mama zei, het leven duurt maar even. Voor je het weet, is het voorbij. En mama zei, je moet je liefde geven. Maar mama, wat moet ik nou? Wie geeft het nu aan mij? Te gaan. Geen schouder of warm om mij heen, om mij nu bij te staan. Zit het even niet mee, dan denk ik aan wat je zei. zo verliefd. Maar het leven gaat door en zal het nooit vergeten. Ja, dat ik mijn liefde geef, maar wie geeft het nu aan mij? Dat ik mijn liefde geef, maar wie geeft het nu? Dans en zing van de Jens hier op CFM Zandvoort. En The Jens, uh, ja, dat zijn nu tegenwoordig Danny Nicolai, Danny Vroger... en onze eigen Zandvoortse Yves Behrensen. En binnenkort uh, treden ze op tijdens bij de, ja, de, de fanszone uh, van de toppers. En uh, meestal gaan ze dan ook uh, optreden dan, uh, tijdens de halftimeshow in de arena. En waarschijnlijk komt er toch wel een droom voor onze Zandvoortse Yves Behrensen uit... Daarvoor ook een uh, droom is uitgekomen. door onze Zandvoortse Maïdane. En Maïdane heeft zijn single Geluk. En die loopt als een tierenlier. Geluk van Maïdane hier op ZFM Zandvoort. Zometeen op naar het nieuws. Maar nog even een paar lekker gezellige plaatjes. Ook al weet ik de weg. Weet ik wat ik nu heb. Soms verdwaal ik nog steeds. Alleen met tranen en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 Bij mij, dat is wat me motiveert. Het tot team geluk is wat ik nooit ons samen blij alsof we zweven door de lucht een, drom, een dans op wolken Dus pak mijn hand en dans van hier tot dromenland Vergeet de wereld als je danst met mij Soms zit het even tegen Geen zonneschijn maar regen Soms heb je van die dagen Iedereen heeft iets te klagen Ga dan niet zitten treuren En laat iets moois gebeuren De wereld kan zo mooi zijn Elke dag heeft nieuwe kansen dan ook kom met me dansen Dans jij met mij Dan dansen wij ons samen blij Alsof we schreven door de lucht We dromen Of voelt je dag wat treurig Jij kunt er zelf voor kiezen Je hebt niets te verliezen Wanneer je gaat bewegen Houdt niemand jou meer tegen Ineens gaat alles beter Als je maar gelooft in kansen Sta op, kom met me dansen Dans jij met mij Dan dansen wij ons samen blij Alsof we zweven door de lucht En dromen Me dan jij met mij, dan dansen wij, ontstaan we blij, alsof we sterven door de lucht. Dromen dans op wolken. Dus pak mijn hand en dans van hier tot dromen land. Vergeet de wereld als je danst met mij. Dan jij met mij, dan dansen wij, ontstaan samen blij, alsof we sterven door de lucht. Dromen